Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op het Griekse vakantieeiland Kreta zijn zeker twee mensen omgekomen door noodweer. Het waait en regent er zo hard dat straten volledig onder water staan. De beelden gaan rond op sociale media. In meerdere plekken is de stroom nu uitgevallen. Door de storm zijn ook meerdere auto's in de zee beland. Het is de ergste storm op Creta in 100 jaar. In de Amerikaanse staat California is gisteren een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Het gaat om Wesley Brownlee die al zes mensen zou hebben vermoord. Volgens de politie was hij onderweg om opnieuw iemand dood te schieten. Maar agenten konden hem net op tijd oppakken. Volgens de politie lijken alle moorden op elkaar. Zo waren de slachtoffers allemaal alleen en werden ze s'nachts of in de vroege ochtenduren vermoord. En de gloednieuwe regenboogtrap in het Brabantse Maaskade is bekladd met anti-homo teksten. De trap werd dinsdag tijdens Coming Out Day in alle kleuren gespoten en is nu alweer ondergekalkt. De tredes worden weer schoongemaakt en de kleuren weer hersteld. En duizenden fanatiekelingen renden door de straten van Mokum vandaag voor de Amsterdam-marathon. Pittig tochtje voor sommigen, merkte deze verslaggever van NH. Lekker bezig hoor. Hey, succes. Dankjewel. Alan, hoe gaat het? Oh, wat goed is het man. Hands have gone, everything's gone. You're almost there. Yeah, good luck, man. Maar gelukkig is er ook support. Deze vader staat voor zijn zoon langs de kant. Zelf weet hij hoe het werkt, want hij liep zelf ook marathons. Het is mooi dat hij nu het stokje overneemt. Hij wil vandaag proberen die tijd te verslaan. Dat, dat was zijn doel. En wat was uw tijd? Ja, het was 3,46, dus het moet wel kunnen. Hij kan eigenlijk veel beter hardlopen dan, uh, dan ik destijds kon. Ja, de snelste was flink rapper dan deze outloper. Na 2 uur, 4 minuten en 48 seconden kwam de eerste binnen. En dat is de Ethiopische Tsegaye Getachou. Krijg je nog het weer? Nu nog lekker zonnig. Later vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking. Het is een graad of 17 en vanavond kans op regen of motregen. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 explain a celebration starting under the street lights the scene is being set a night for romance a night you and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 Joh, fijn je weer te horen en te zien. Ja, we zijn, we zijn weer compleet. Helemaal compleet, <laughs> ja. Dus als je mee wilt kijken, ZFM-streepje live. kan je meekijken. Op deze zonnige, toch frisse, heerlijke zondagmiddag. Nou, in de studio is het warm genoeg hoor.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 what De zon nog even extra schijnen op deze zondagmiddag met de vortops en loco in elke poolco.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 Ik heb die dingen niet. Meer. Nee, ik ook niet. Nou ja, nieuws is uh, na te lezen uiteraard ook uh, op onze eigen ZFM app. Dankjewel voor het uh, nieuws in het kort. En uh, we hebben vanmiddag ook een uh, verzoekplaat binnen gekregen. Nou, die gaan we natuurlijk uh, met heel veel uh, plezier draaien, want die hoort wel bij het weer van vandaag. Dus la luna.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 Stand <laughs>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 Het Zand niet maar de wetten van het land gelden niet op volle zee, dus ik neem je na maar mee. Geef me dat ik hard op. alle passen tel. Laten we dansen, liefste, dansen aan zee. Laten we dansen, liefste, dansen aan zee. Een afscheidsbal aan de vader. Voor je tranen, twee voor de mijne, drie voor de horizon. Waaraan we verdwijnen.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 Al dus Rico Schreuder En het weer is na te lezen op ricoweer.nl of op onze eigen CFM-app. Cfm en het is mooi dat het een beetje mooi weer is, want de herfstvakantie is begonnen. Het is echt voor heel veel mensen op dit moment holiday en even lekker genieten.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 in the light. The only thing is school The only thing I've got is where it's better stop me I better go Cause when hanging hangin' on the street In the street get old Ain't about right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 And also DJ and then I like the school, so I took another way. You like the Micah G, so I use my voice. As soon as I got the cars, if the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I use the holiday with the FIC on the sweet, was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring, rang a dong for a holiday. Put your arms in the air and be hear you say. We're gonna ring, rang a dong for a holiday. I put your arms in the air and be hear you say. We're gonna ring, rang a dong for a holiday. Micah G and were here to stay. We're gonna ring, rang a dong for a holiday.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 Let's do. ...is a thing most rappers do. Yo, I can write my ocean oh shit too. I can understand things most rappers say. Because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swan. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio. Also rocking to the rhythm is very airy -o. And you don't stop, but that body rock. You won't stop, but that body rock. Yo, spell my name right. I'm Michael D, M-I-K-E-R-N-D-E-C. Yo, M is microphone and D is yes, genius. Michael D in the house, that's serious. And Ik was vanmorgen they, al heetvien. In het uh, dorp en het is uh, gezellig druk. Van, ja. Je merkt wel dat uh, de herfstvakantie uh, inmiddels uh, is uh, begonnen. En heel veel mensen even lekker een dagje uitgaan, een dagje naar uh, de kust uh, Albertjan. En weet je wie er ook weer staat? Harry Oliebol. die is ook ja, alweer terug. Ja, dat was razend druk. Met, hè? Die er mega druk uh, daar uh, voor ja. uh, de Albertijn. Leuk om uh, weer uh, terug uh, te zien. Nou, ook lekker, hè? weer een oliebolletje of een uh, appelpapje zo uh, tussendoor. Als uh, de vrouw het uh, niet ziet, natuurlijk, Albertjan. Toch? Ja, ja, nee, klopt. <laughs> ja, heel heel wel een beetje, goed. Heel, heel, een een heel eens. goed. En dan, maar dat, dat ziet het wel aan mijn jas. Want ja. ik mors dat altijd oh, op mijn jas. Heb oh, je oh, oh, weer een oh, oliebol oh, gehad? Ah. Okay. Ja, ja, maar ze zijn lekker hoor. Dus uh, goed om hem uh, weer terug te zien. Harry Oliebol, ook op het uh, plein. Zo dadelijk gaan we voetballen. Althans, we gaan kijken naar de Eredivisie Maar eerst meer muziek. She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know.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 Helemaal goed. Dag. Gistermorgen was Kenny Bol het gast bij GMZ. Bij Ben Zonneveld, Albert-Jan. En ze spraken over de energierekening voor de sportaccommodaties. Want uh, ja, niet alleen de particulieren. Wij dus hebben daar mee te maken. Maar natuurlijk wordt er ook lekker gedoest na afloop en dergelijke bij de sportverenigingen. Dus uh, ook die rekeningen lopen helemaal uit de klauw. En, uh, je kan niet zomaar de contributie verhogen. Dus uh, waar haal je dan het geld vandaan? Uit, uh... uit de lengte of uit de breedte? Dat is de vraag. Of nou, je ja. gaat dicht. Bedoel, je, een heleboel zwembaden gaan dicht, hè? Ja, klopt. Dus, en klopt. Uh, ook hotels of, uh, uh, gaan dicht tijdens de wintermaanden. omdat ze die energierekeningen ja. niet kunnen betalen. Niet normaal. Waar gaat het heen?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 No, no, no